Patrick Holtskamp met het NOS journaal Marteling is nog steeds een wijdverbreid probleem in Mexico. Dat heeft de speciale gezant van de Verenigde Naties gezegd... na een bezoek van twee weken aan het land. De martelingen worden uitgevoerd door het leger, de staatspolitie... en de lokale politie. De daders komen er meestal mee weg. Gevangenen worden onder meer bewerkt met vuisten en stokken... worden verstikt met plastic zakken... en hun genitaliën krijgen elektrische schokken toegediend... De VN-gezant vindt het wel goed dat er een nieuwe wet is... waardoor militairen kunnen worden aangeklaagd bij een civiele rechter... als ze burgers hebben aangevallen. Het Oekraïnse leger heeft de stad Slavjansk omsingeld... en afgesloten van de buitenwereld. Volgens het Amerikaanse persbureau AP zijn alle belangrijke toegangswegen geblokkeerd. Het centrum van de stad is nog in handen van pro-Russische separatisten. Gistermiddag meldde interim-president Turchinov dat de herovering van de stad in het oosten moeizaam verloopt. Bij de gevechten in Slavjansk tussen het leger en de separatisten zijn zeker zeven doden gevallen. Ook in andere steden in het oosten van het land is het onrustig, zoals in Kramatorsk en Donetsk. En ook in het zuidelijk gelegen Odessa zijn er confrontaties. De pro-Russische separatisten die al een week een groep ovse waarnemers vasthouden zijn bereid om die onder voorwaarden vrij te laten. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De mededeling kwam na een telefoontje van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... met de Zwitserse president en waarnemend ovse voorzitter Boerkhalter. Hij gaat met Kiev overleggen. De ovse waarnemers zouden moeten worden toevertrouwd aan de Russische gezant Vladimir Lukin, die in Oost-Oekraïne is. Voorwaarde voor de vrijlating is volgens Moskou dat Oekraïnse militairen Lukin niet hinderen. Het weer, plaatselijk lichte vorst, overdag zon en het blijft droog en het wordt tussen 11 en 15 graden. Dit was het... Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Tien,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 be there to wipe your teeth There's a lot Sometimes